Uiterlijk volgende week woensdag doet de rechter uitspraak over het corona toegangsbewijs. Een groep advocaten is naar de rechter gestapt. Zij vinden de verplichte QR-codes discriminerend. Grote bedrijven moeten over een tijdje verplicht vrouwen in de leiding hebben. De Eerste Kamer heeft ingestemd met zo'n vrouwenquotum. De raad van commissarissen van een beursgenoteerd bedrijf moet voor minimaal 30% uit vrouwen bestaan. Slachtoffers van R. Kelly hebben gerechtigheid, zeggen ze. En daar zijn ze blij mee. De king of R&B werd gisteren schuldig bevonden aan seksuele uitbuiting, ontvoering, mensenhandel en afpersing. In de documentaire Surviving R. Kelly waren een paar jaar geleden al verhalen van slachtoffers te horen en te zien. De makers reageren nu op het juryoordeel. Je kunt hem niet from van zijn muziek. En het feit dat hij de king van R&B everything en alles like. That, like... That doesn't matter when it comes to Blacklimen and Blackmen been violated. It doesn't matter to me. You're not you were never a king. We we gave you that title and we're taking it back. Arkeli gaat waarschijnlijk jarenlang de cel in. De precieze straf wordt volgend jaar bekend. Het weer nog vanavond neemt de bewolking toe. Er kan ook een spatje regen vallen. Morgenochtend regent het overal en het gaat hard waaien. Het wordt ongeveer 15 graden. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Evene de hart van de ANWB. Heel langzaam begint het aantal files nu af te nemen. Op de A2 Den Bosch richting Amsterdam staat tussen Nieuwegein-Zuid en Breukelen... wel 20 kilometer rijdend verkeer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend de Hoek en Knopend de Nieuwe Meer... 8 kilometer file. A4 Amsterdam Den Haag tussen Amsterdam Sloten en Hoogmade 21 kilometer rijdend verkeer. 20 minuten vertraging op de A5 Amsterdam Hoofddorp... tussen Afrit-Ijmuiden en Knoopend de Hoek. Op de A10 Knopend Koenplein richting Knoop de Amstel... 6 kilometer file bij de Koentunnel...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 It wasn't yours Yeah We'd always go in Showing And so long to replace us Like it was easy Made me think I, I deserved, deserved it. it And the thick of healing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 Met op de zon ZFM, 24 uur per dag Hete zomerhits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 Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het nrws Journaal. Het vormen van een minderheidskabinet van VVD, D66 en of CDA is mislukt, zegt informateur Remkes. Hij wil nog wel andere vormen onderzoeken, waaronder een extra parlementair kabinet. De landelijke herdenking van de komst van de eerste Molukkers naar Nederland... 70 jaar geleden gaat dit jaar niet door. Om op Rijnmond meldt dat er vanuit de Molukse gemeenschap... ernstige bedreigingen zijn geuit tegen een lid van de organisatie van de dienst in Rotterdam. En Kammergurka wint dit jaar de Inkspotprijs... voor de beste politieke tekening van het parlementaire jaar. Hij krijgt de onderscheiding voor de tekening Migranten... waarop twee grenswachten vluchtelingen die in zee drijven vragen... naar hun vaccinatiepaspoort. Het weer morgenochtend overal regen. Vooral in het Noordwesten wordt veel neerslag verwacht. Later ook zon. het wordt morgen 15 graden.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 Un pasito palante Maria Un, dos, tres. Un pasito para And nobody's home till in the morning and your head that's what's the size where you gonna go where you gonna go where you gonna sleep tonight and you're singing songs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 ZANG Bidding.